Mark Zampersen met het NOS-journaal. Bij beschietingen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 17 doden gevallen, meldt het stadsbestuur. De Oekraïnse legerleiding heeft het over tientallen doden en gewonden. Er zou onder meer een appartementencomplex zijn geraakt. De stad is in handen van Oekraïne en ligt op zo'n 125 kilometer van de kerncentrale Zaporizhia, die door Rusland is ingenomen. Door gevechten is de centrale zwaar beschadigd geraakt. De Oekraïnse economie is dit jaar tot nu toe gekrompen met ongeveer 30 procent. Dat komt grotendeels door de invasie van Rusland, zegt het Oekraïnse ministerie van Economische Zaken. Maar ook onderbrekingen in de aanvoer van elektriciteit uit de kerncentrale van Zaporizhia speelden een rol. En de oogst verliep trager door slecht weer vorige maand. In de graanexport is weer een stijgende lijn te zien. Dankzij de graandeal kan sinds augustus weer graan geëxporteerd worden vanuit havens aan de Zwarte Zee. Russische duikers gaan vandaag de schade aan de Krimbrug onderzoeken... na de explosie van gisteren. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Rusland werd de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtwagen. De Oekraïnse president Zelensky heeft alleen indirect iets over de brug gezegd. Hij zei dat het in Oekraïne zonnig was, maar op de Krim bewolkt. In Gambia is een uitbraak van nierziektes onder kinderen onder controle, zegt de president. De afgelopen week zijn er nog twee kinderen overleden. Het totale dodental staat nu op 66. Drie maanden geleden vielen de eerste slachtoffers. De kinderen zijn overleden na het innemen van een hoessiroop die koorts kan bestrijden. Het middel komt van een bedrijf uit India. Het weer. De dag begint fris met lokaal wat mist. Die trekt snel weg en daarna wordt het zonnig herfst weer. staat niet veel wind en het wordt vanmiddag een graad of 17. Morgen meer bewolking en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Milangoni. U luistert naar Zandvoort-Zandvoort.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 The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 geboren als Henriette Frank, geboren in Den Haag op 16 mei 1903 en overleden in Hilversum op 23 april 1992. Was een Joods Nederlandse violiste, zangeres en actrice. Haar moeder trad veel op als actrice in Duitsland. Dat trad ze op en waardoor Kantor haar jeugd daar deels doorbracht. Ze trad erop voor de Duitse radio en nam haar eerste platen op. Zat er met twee succes mee en kreeg complimenten van beroemde artiesten als Richard Tauber en Joost Smit. Bekende cabaretiers Willy Roosjes geven die tijd al nummers voor haar. En in het jaren in de jaren 30, rond 1930 speelde ze in het uh, Koerhuis cabaret van Louis Davids. Ook werkte ze voor de Avro. En daar werkte Kantoor voor het eerst samen met zanger Bob Scholten. En dan kwam dit nummer uit. Bob Scholten en Jetty Kantoor met Kleine Blonde Mariandel. Kleine Blonde Mariandel. Wanneer gaan wij eens aan de wandel? Want zal alleen verloren is dus niets gedaan als ik jou voorbij zie komen zo langs de gracht onder de bomen dan zou ik zo wel aan je zijde willen gaan zeg mij waarom Draven samen gaan. Elke morgen tegen negen uur, raakt mijn hart vol van vuur. Slag kleine blonde Mariando. Toega met mij nu aan de band, dan zullen wij het verder leven samen. Is als goed beland, helaas in discrediet, Er wordt de boos genoeg gemaakt, alleen door de onze niet. Wanneer het Eeras zelf speelt, dan kan de troeven zijn. En als het zo belamperd gaat, dan wordt men langs de lijn. Wilkes, Wilkes, waarom ging je heen? Vrijvers, waarom krok je aan je been? Timmermans, de haarden, af voor rozen, de roet. Jongen, jonge, jonge, jonge, heus, het gaat niet goed. is de beetje breken, dat het om te vangen ging. Nu men nog alleen maar om te pink. Beste spieren strek weg, want het is ook gedaan. Als iemand lieren lieren zingt, wie zou zoiets weerstaan? Zo huilen kom met bos, voor uren Franse deen. Al worden vol spaghetti en in Holland zingt met pijn. De herbe, appel rozen, de doet, jonge jonge jonge jonge, huis, het gaat niet goed. Maar is de tijd gekregen dat de konde van de kind nu zocht en nog alleen maar op de win-win-win? Dat het monstergeld de voetbal wordt regeerd En dat de voetbal van trots alles goed floreert Het is logisch dat de jongens gaan, die wegen nu een Niet iedereen heet Venstra, dus klinkt in de stadion Filmpjes, filmpjes, maar niet Mijn op voor Rozenberg te bloed. Jong, jong, jong, jong, we hebben het is de de bankgebied. Je zou de dag verenigen, kan De tijd gebleven dat de bonte ging. Je zocht er nog alleen maar Geest een trek aan de bal Oh jongens, wat draaien we snel Arrini, arrini, arrini Of pak je eis in mijn hand En we draaien de vliegende paard voorbij En alle bekenden die wijven naar mij Ik heb al mijn daggeld gespaard En zit nu al cowboy de paard Arnie dee, arnie dee Daar komen de cowboy voorbij Arnie Met Als de kermis komt. En daarvoor een opname 1951. Bob Scholten samen met... Uh, nee, dat deed hij solo. Dus straks deed hij het samen met Jetty Kantoor. Maar het tweede nummer was Bob Scholte met uh, Wilkes, Wilkes, waarom ging je heen? Een opname dus uit uh, 1951. Hier we hebben we Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-wollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kort draaien. daar zijn we heel erg blij mee. Want uh, die heeft zo ongelooflijk veel muziek. Uh, dat uh, we voor de komende 20 jaar, maar nou, misschien wel 30 jaar genoeg muziek hebben. Onderweg zometeen Corrie Brokken. Een opname uit 1954. Ook het Trio, met een nummer uit 1957. Maar eerst die Co Hagedorn met Blijf op mij wachten. Ze bleek al vertrouwd en was met een baan. Wat hem bleef was alleen... De man in de man zag je met meisjes opstaan. Ik wacht al zo lang, hier op het plein, maar zou mijn meisje toch zijn? Ik heb van alles reeds gegist. Misschien heeft ze de bus gemist, dat gaat steeds door mijn hoofd. Had ze me maar opgebeld, dan werd ik niet zo gekweld en van mijn rust beroofd. Ik vraag aan de man in de maan zag je mijn meisjes opstaan? staan ik wacht al zo lang hier op het plein waar zou mijn meisje mijn meisje kunnen zijn daarom vraag ik beste man in de maan zag je mijn meisjes opstaan? staan ik wacht al zo lang hier op het plein waar zou mijn meisje toch zijn Waar zal mijn meisje mijn meisje kunnen zijn? Daarom vraag ik, beste man in de maan, zag je mijn meisje staan? Ik wacht al zo lang hier op het plein. Waar zal mijn meisje toch zijn? Waar zou ze zijn? Waar zal mijn meisje toch zijn? Hier ben ik al! We gaan naar buiten met dit weer Wist je dat de rentezon Je al zo heerlijk warm kon Hoor je die leuke melodie Tirila, tirili Kijk hoe het de bloeiend staat Waarin je ook gaat -ha -ha -ha. Ga eens extra vroeg op pad Of vlug vandaag nu eens de stad Past en zeker vind je fijn En zing verheugd van dit refijn Zonlichtstralen Zonlicht is heus niet duur Geen die ademhalen Hier in de vlije natuur La la la la la la Vlucht in Zuid-Stadsverkeer En ga naar buiten met dit weer Wist je dat de winterzon zon Je al zo heerlijk warmen kon Hoor je die leuke melodie Tiri waarin je, je ook gaat. Oh, oh, oh. Ga eens extra vroeg op wat voor vlucht. Vandaag nu eens de stad was ten zeker vind. Natuur, een opname met 1954 en daarvoor het 1957. Een cocktailtrio met De Man in de Maan. En de volgende artiest kreeg begin uh, februari 1972 een autoongeluk. En in het ziekenhuis werd toevallig geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf hij aan een hartaanval. En hij werd gecremeerd in het crematorium Daalwijk in Utrecht. We hebben het over uh, Anton Roepnaam Tom Manders. Nederlandse tekenaar, komiek en, en In die laatste functie werd hij mede bekend als Doris. En u hoort hem nu Doris met Le Volkstuin. Ik heb een volkstuin met de zonnepin Een bed je kool waar de luis in zit Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen Die daar wat spelen en wat stoeien. daar mag geen mens zich mee bemoeien Het doet me niks dat er de luis in zit In mijn volkstuin en in mijn zonnepin nou, mijn suikerbiet de grond in gaat, mijn Rosalia te bloeien staat. Kijk naar mijn appelboom, daar hangt een vogelnest. Nou, mijn hyacinth tevoorschijn komt en de wereld om me heen verstond snuif ik lekker de lucht op van de koeien. Lig ik te biegen en te dromen, in mijn hangmat in de zon. Dan blaad ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon, daar op mijn volkstuin bij mijn zonnepin.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 Kijk eens naar mijn edel dahlia, naar de knoppen in mijn foxia Zie me ze ringen, nou ik heb ze wit en paars. Maar vergeet me, vergeet me nietjes niet, kijk meteen eens even tussen het riet Want in mijn slootje, daar woont het echt pas, stekelpast Dit alles maakt me nooit vervelend, want ben ik de moe, dan kruip ik heel gauw in mijn school, en vlucht ik naar mijn villa toe. Op mijn eigen volkstuin, bij mijn zwanen Naast de je kool, waar de luis in zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoeien. Daar mag geen mens zich mee bemoeien. Wat zie ik daar, zo'n heel klein luise beest? Dan denk ik nou ja. We zijn toch allemaal is jong geweest. U leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep CFM. En onder het nom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan de inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Met mijn auto. En dat was een opname tegen die 57. CFM Zandvoort, lokale omroepruiterbaanpaar van Zandvoort. Als u denkt: ik heb een stukje gemist. of ik vind het zo leuk, ik wil het vaker horen. Nou, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 zijn we bij u... met een uur lang een reisje terug in de tijd. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt nog weer beschikbaar gesteld op Cor en draaier. En de volgende artiest is Henk Scholten. geboren in Den Haag op 8 juli 1919... en overleden in Rijswijk op 17 juli 1983... was een Nederlandse zanger. En reeds op jonge leeftijd vormde hij een duo met Ab van Hetzelfde... onder de naam Scholten en van Hetzelfde. En ze traden onder meer op in het uh, Haagse cabaret van Hein Funke... En u hoort ze nu het duo Scholten en voor hetzelfde met Doe Je Schoenen Aan, Lucie. We kregen plotseling geen ons plekje in de hoofdstad Een leuk nichtje op bezoek ergens van het platteland maar leuk gekleed Over hartjes en zomaar nieuw groep Gingen natuurlijk met haar de stad bekijken Zalden van moeheid bijna te zwijgen Maar een nichtje blijft dit Dus toen keken we van zij en van starre Ontzetting zongen wij toen allebei Doe je schoenen aan, Lucy, Zo kan je hier niet lopen Doe je schoenen aan, Lucie Ga anders niet bekomen Zie je niet hoe ieder Na je tenen duurt Lucie, blijft bij ons een beetje uit voor je schoenen aan Lucy. we lopen ons te schamen Voor je schoenen aan Lucy. Zo zoiets doet toch geen dame. Want dan zijn je schoenen, drie maanden te klein Als je mooi wilt zijn, dan leid je dikwijls bij. Stop dan met die grappen, weet je, dat we heel goed snappen Dat dat alles in jouw dorp de straat, maar je loopt hier midden in de kal van Doe je schoenen naar Lucie, altijd kan een beetje spoed Want je blanke voetjes worden hier zo zwart van trot Niet zo eigenwijs nou, straks heb je spijt Doe je schoenen naar Lucie, deze grote meid Ging er zich mee bemoeien. Een bekeuring kees ze aan een nieuw loeprok. Omdat, volgens die agent het is geen grap. Ze eet dat ongezonde aandacht trok. Lucy zei: man, moet je mij daarvoor bekeuren? Dat kan alleen kees van donder gebeuren. Maar gaan mij hier zo door in het kuischje Nederland? Zingt de ieder beslist volgend jaar aan stille stand. Doe je schoenen aan, Lucy. Zo kan je hier niet lopen. Doe je schoenen aan. Lussie, ga anders nieuwe koppen. Zie je niet hoe vieten, na je tenen vuurt Lucy, blijf bij ons een beetje uit de muur Doe je schoenen aan Lucie, we lopen ons te schamen Doe je schoenen aan Zo zoiets lukt toch geen dame Want ons zijn je schoenen, drie maanden te klein. Als je mooi wilt zijn, dan leid je dik van spreek Lucie, stop dan met die trappen, weet je? Dat we heel goed snappen Dat, dat alles in jouw dorp best gaat Maar je loopt hier midden in de kalverstraat Doe je schoenen aan, Lucie, ziet altijd kan een beetje spoed Want je planken, voetjes worden hier zo zwart als roet. Niks zo eigen wijs nou, straks heb je spijt Doe je schoenen aan, Lucie, wees zo goed. We sing at the altar, the hymn of victory. We sing in the holy, for children pure.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 Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer. Een met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder, Zandvoort. Uit Zandvoort. Daar was wel zijn allerbeste vriend. Daar liep hij mij door riemen en door wind. Ze shoppen samen bedaard over de aarde Hij met zijn oude trouwe paard. De magen was beladen met geluurd. De vogels zongen voor zijn stuk voor steun. Ze zierten samen bedaard over de aarde vrezen grijze boer, maar met zijn trouwe paard. Sinds kort is hij alleen, zijn vriend ging van hem heen. Hij heeft het er bewaard. Erin aan zijn paard De grijze voerman denkt nog vaak aan het verleden Aan het verleden waarin hij een vriend bezat Die hem door al de lange jaren heeft verreden Waarin hij altijd weer het volst vertrouwen had zijn paard was wel zijn allerbeste vriend, dan liep hij niet door regen en door wind. Ze sjokten samen bedaard over de aard, hij met zijn oude trouwe paard. Zijn wagen was beladen met geleur, de vogels zongen voor ze stuk voor stuk, ze slieven samen bedaard, over de aarde. de grijze voerman met zijn trouwe paard. Sinds kort is hij alleen, zijn vriend ging van hem heen, hij heeft het bewaard. Seren ring, ring aan zijn kaart Dat was een opname 1956. Het was duo Reek met de grijze voerman. En daarvoor een opname 1950. Het was duo de Munch met het vrolijke Jordaan-gezin. En de volgende artiest is Eduard, roepnaam Eri Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918, nee, 19, 18, niet 1819, maar 1918. En hij is overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En Christiani was tot 2010 actief als zanger... Alleen uh, trad die uh, 2008 niet meer in zalen op. En u hoort hem nu met twee nummers, Een nummer uit 1950... en het tweede nummer is uit 1955. Harry Christiani met ippi dat was een feest. En het tweede nummer is hoe je heette, dat ben ik vergeten. Drie vroeg mijn buurman als hij jaar was elke keer... een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwendig in en weer... en zaten lang voor tien en alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar Ze dansten boemse Daisy, als samba per huis. Ze zongen en gaan we het in naar huis Toen kwam een Polonaise, dat werd een hele tour Ze zongen net we gaan huis. en gingen door de vloer nee, nee, nee, nee. Ja, dat was een als ze in geen jaren daar boven was geweest Ze zongen het en gingen door de vloer Oom zat de patience, het valt maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, dat gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij door de vloer. Hé, hé, hoedanig was ze zoals ze in tien jaren erboven was geweest. Hé, hé, van een rumoer, ze zonden net van haar de huis, en gingen door de vloer. De buurman van beneden was slapend in zijn bed Toen kwam door zijn plafond heen, de visite aangezet Hij zei ik vind het heel aardig, hoe kom je op die ding? Maar ga toch liever zonder mij door, ik doe vandaag niet meer He, he, hey, hoe gaat dat was Zoals er in jaren jaren, boven was geweest He, he, hoera, wat een humoer Ze zonden net, we gaan in de huis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 Je hete, dat ben ik vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer, droom nog altijd, dat wil ik wel weten, op een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 Tango met jou, hoe je heette, dat ben ik vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer.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 Er zijn nog zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn. Geen geld en vlak in zorgen, dan pas is het leven fijn, fijn, fijn. Ja, dat was Eddie Meenck met geen geld en toch geen zorgen. Hoe mooi kan het zijn? Was een opname 1934... En daarvoor hoorde je twee plaatjes van Eddie Christiani, Met als laatste een opname 1855 1955. Eddie Christiani met hoe heet, hoe je heette, dat ben ik vergeten. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen... Al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens u zometeen veel plezier met, uh, met jazz op zondag. En ik laat u achter met het ensemble vrij en blij. Met de kuierlatten en misschien nog zometeen een suikerborsje. Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Als de zon schijnt door de ruiten en het ochtendvlakje leuk.